Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In de omgeving van twee kerncentrales in Japan worden tienduizenden mensen geëvacueerd. In de twee centrales, die zijn getroffen door de aardbeving, werkt het koelsysteem niet meer. Bij een van de centrales is na een explosie een deel van een gebouw ingestort. Gemeld wordt dat vier medewerkers gewond zijn geraakt.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 Daar kwamen ze gisternacht aan nadat ze twaalf dagen in Libië hebben vastgezeten. Ze werden opgepakt bij een poging een Nederlandse ingenieur te evacueren uit de Libische stad Sirte. De helikopter, die afkomstig was van het marineschip Tromp, is in Libië achtergebleven. Een buschauffeur uit Zwolle is gisteravond mishandeld door een aantal jongeren. Die hadden zich misdragen en de chauffeur wilde de groep uit de bus zetten. Dat pikten de jongeren niet en de buschauffeur werd door de groep mishandeld. Een van de jongeren zat met zijn been in het gips in een rolstoel. De chauffeur heeft aangifte gedaan van mishandeling... en de Zwolse politie is op zoek naar getuigen. Het weer af en toe zon, het wordt 11 tot 15 graden. In de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond kans op wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Aan er wordt op verschillende plaatsen in het land aan de snelweg gewerkt. Dat levert een paar files op. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Knopend Diemen staat een file van 3 kilometer. Op de A29 Bergen op zoom Rotterdam bij Knopend Vaanplein 2. En op de A58 Bergen op zoom Vlissingen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Ierseke 3 kilometer.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 Meer weten? Ga naar nierstichting.nl of bespreek het met uw huisarts. Vanavond in Rondom 10. 130 op de snelweg. Eindelijk een kabinet dat aardig is voor automobilisten. Maar is het ook zo vriendelijk voor het milieu, de verkeersveiligheid en onze eigen portemonnee? Gas terugnemen of juist ruim baan voor de auto? Vanavond in discussie live in Rondom 10 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Tros, kamerbreed. Presentatie Margriet Vromans. Goedemorgen. Zonder Kees Booman vandaag wel met drie gasten. We gaan praten over Europese samenwerking, over het CDA-voorzitterschap en over de kwestie Libië. En natuurlijk, als daar aanleiding voor is, dan hoort u ook in dit uur alles over de situatie in Japan. Ik ga u onze gasten voorstellen. Sophie Intveld is bij ons Europarlementariër voor D66. Hartelijk welkom, mevrouw Intveld. Goedemorgen. Louis Bontes, Tweede Kamerlid voor de PVV. Een jaar lang lid geweest van het Europarlement... totdat u naar de Tweede Kamer ging. Welkom, meneer Bontes. Dank u wel. Goedemorgen. En Esjaak van der Tak is hier, burgemeester van de gemeente Westland. Een gemeente met 100.000 inwoners, hebben wij begrepen. Een van de grotere gemeenten dus. Een van de kandidaten voor het CDA. Voorzitterschap, hartelijk welkom, meneer Bontes. Goedemorgen, Walter. dank u wel. Ja, eerst maar eens even kijken in de kranten. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan vanmorgen. Even een reactie op het laatste nieuws. Zoals zich dat ontwikkelt in Japan. Meneer Van der Tak, u knikt al meteen. Hoe kijkt u naar dat nieuws? Ja, omdat ik in Japan ook een samenwerkingsrelatie heb met de stad Kochi. Die ligt ten... Oost, uh, laten we zeggen, zuidoosten uh, van, uh, van dit gebied. Uw gemeente Westland heeft Westland, een soort ja. van. Met zo tuinbouwen. Ik bedoel, en, voor, en vooral natuurlijk glastuinbouw. Groente, teelt, uh, teeltechnieken. Maar ook uh, waar het gaat om de logistiek en de en handel. Hoe, dus hoe ja, voor dan, ons nou is dat dit wel dat, dat is voor ons wel een eyecatcher, uh, dit land. Ja, dit is vreselijk natuurlijk. Hè. Dit, dit is ongelooflijk. En uh, je hoort ook wel gesprekken, uh, ik was daar uh, vorig jaar en. Toen was er al toch een zekere verwachting wanneer, uh, als het ware, die zware aardbeving zou komen. Maar meer richting Tokio dan dit gebied. En, en nu dan weer die kerncentrale. Ja. Uh, dus ja, al met al een vreselijke uh, situatie voor die mensen daar. Ja, een meneer... drama. Meneer Bontes, uh, u volgt dat nieuws ook natuurlijk, uit, uit. Uh, zoals iedereen dat, uh, dat doet. Uh, met name het nieuws over de kerncentrale is vanmorgen natuurlijk heel erg pregnant uh, naar voren gekomen. Omdat er ook een explosie is geweest. Er dreigt een meltdown daar. Uh, hoe kijkt u naar dat nieuws? Want uw partij, de PVV, is erg voor kerncentrales altijd. Ja, wij zijn voor uh, kernenergie. En ja, dat is uh, verschrikkelijk uh, wat daar gebeurd is in Japan natuurlijk. De ramp is verschrikkelijk en... Uh... Ik vind wel dat de mensen het heel slagvaardig oppakken. Wat ik nu, nu zie, het leger wordt ingezet en dat gaat heel vooruitstrevend. Maar het neemt niet weg dat de ramp verschrikkelijk is. En daar waar het gaat om die kerncentrale, ja, dat is natuurlijk een, uh, een verschrikkelijk ongeval. Ja. Aan de andere kant, uh, de PVV uh, staat voor kernenergie uh, nog steeds. En Twijfelt u dan, je, dan niet als u zoiets ziet? Nee, Japan is een, uh, is een, ander, uh, een ander land geografisch gezien dan, uh, dan Nederland. Het ligt op een breuklijn of dichtbij een breuklijn. En risico's van een aardbeving die zijn er. Die zijn er eerder geweest en die zijn er nu weer. Maar dat neemt niet weg tot de PV ach, pvv kern is, eh, is voor u geen, geen uh, reden om eens te zeggen van... God, misschien moet ik daar eens anders over nadenken? Geen reden om te twijfelen. Nee. Sophie Intveld, hoe kijkt u daarnaar? Want D66 is uh, uh, niet heel erg voor kernenergie... maar zegt wel van nou, als het niet anders kan... moeten we het misschien toch maar onderzoeken. Is nou zo'n ongeluk zoals we vandaag zien gebeuren in Japan... voor uw reden om daar toch eens anders naar te kijken? Nou ja, kijk, daar heeft, daar heeft mijn, mijn buurman natuurlijk gelijk in... dat wij uh, weinig aardschokken hebben of aardbevingen in Nederland. Maar er zijn wel allerlei andere risico's. Uh, ook risico's die we nog helemaal niet kunnen inschatten. Uh, hey, het afval. Uh, dus je moet daar zeker niet als eerste optie naar kijken. Wij zeggen van sluit het nou niet helemaal uit. Want uh, het heeft ook wel uh, we, he, voordelen in de zin van lage CO2-uitstoot. Uh, maar het, er zitten zo ontzettend veel risico's en nadelen aan. Zet nou in op andere energiebronnen, hernieuwbare energiebronnen... duurzame energiebronnen, uh, daar hebben we op lange termijn veel meer aan. Ja, meneer Van der Taak, uh, uh, Japan is als geen ander land voorbereid op aardschokken... en heeft daar ook zijn kerncentrales ja, op klopt. ingericht. Toch is daar sprake nu van zo'n ernstig ongeval. Ja. Hoe kijkt het CDA dan uh, naar kijk hier, wat hier natuurlijk aan de orde is, is dat de aardschok natuurlijk in zee is gebeurd... Met en, en het gevolg is een enorme tsunami... En dat, de vraagstelling van de kracht van het dergelijk water... dat is een andere kracht als de aardbeving aan zich... wanneer het een aardschok is, wanneer het gewoon op het land plaatsvindt. Maar ten aanzien van de kernenergie vind ik wel dat we, zeker als je kijkt naar Europa... diverse landen hebben natuurlijk, laten we Frankrijk kijken, die hebben al kerncentrales. Dus het vraagstuk van kernenergie is door, laten we zeggen, het risico door die landen al genomen. Als je vandaag aan de, pomp staat, aan de benzinepomp staat, dan loopt de benzineprijs maar op. En de fossiele brandstoffen over 70, 80 jaar nemen af. Dus je moet alternatieven vinden en kernenergie is op zich zelf een, een vorm van energie... die. Nou ja, niet zoveel kosten ja, op zich. Uw, uw partij die is daar ook een groot voorstander en van. Wij zijn daar steeds meer van overtuigd. En het is waar dat we de risico's nog niet helemaal af hebben. Daarom loopt die studie ook. Die moeten we vooral doorzetten. Maar wij zijn uh, absoluut niet tegen kernenergie. Goed, en de gebeurtenissen van vandaag, dat hebben we wel duidelijk hier aan tafel. He, zijn voor u alle drie geen reden om dat te heroverwegen. Laten we er nog een ander krantenbericht bij nemen. Uit de NRC. Nou, dat is niet zomaar een bericht. Het is een heel groot interview met uh, uw partijleider, meneer Bontes, Geert Wilders. Um, maar die, uh, uh, die zegt in dit interview view allerlei lelijks over uh, iemand van uw partij, meneer Van der Tak. Althans, allerlei lelijks. Hij uit daarover zijn mening. Hij is kritisch over Hans Hille, minister van Defensie. Uh, ik zal een paar kleine uh, citaten noemen. Hij zegt, Hans Hille rijdt een scheve schaats. Hij valt een beetje tegen, die man. Hij maakt een puinhoop op zijn ministerie. Hij is een verdwaalde geest. Uh, hij is eerder een brekenbeen dan een groot geniaal strateeg. Maar ik laat het hier even bij, meneer Van der Tak, want u wilt hier vast wel op reageren. Ja, ik vind altijd wat... Dus uh, een reactie op het vorige week artikel waar Hans Hiller zegt van... ja, uh, kijk eens naar waar, uh, laten we zeggen, de PVV op is gebaseerd. En daar zit er, uh, laten we zeggen, wat Hans uh, daarin heeft gezegd, Hans heeft gezegd... daar zit er zeker kern van waarheid in. Ik raak nog niet van de wal van dit even, soort... Wacht even, want ik moet even zeggen voor de mensen die dat niet hebben gelezen. Nou, hij daarin... zei daarin, de PVV is een partij die op met emoties... Uh, met op emoties, emoties omgaat. Kijk, het is. punt is namelijk, uh, waar je ziet dat er, wij als CDA flink verloren zijn... Zeker bij die laatste verkiezingen, uh, uh, onlangs, dat heel veel kiezers de rechtsafgekant zijn gegaan op het punt van de rechtsstaat, criminaliteit, integratie, dat soort vraagstukken. Uh, in dat kader heeft hij die opmerking geplaatst waar het gaat om emoties. Kijk, ik ben zelf van mening dat we als uh, nieuwe voorzitter... moeten proberen die kiezers uh, weer terug te halen. Met een duidelijkere visie op de rechtsstaat. Met een duidelijkere visie op criminaliteit. Ja, een goed, betere politie uw, uw visie als aankomend voorzitter behandelen we straks. Maar nog eventjes de reactie op het feit dat Geert Wilders dit zegt over Hans-Wheel. Ja, nou, laten we zeggen, laat ik daar duidelijk van zijn. Ik heb uh, ook zojuist het artikel gelezen. Ik, laak, ik raak er nog niet van ondersteboven. Uh, laten we zeggen, want hij wordt niet gepakt op zijn minst. Ministeriële, ministeriële verantwoordelijkheden... Uh, er staat een zaak in met betrekking tot uh, van hoe die opereert. Ik vind Hans, uh, Hans Hille wel degelijk een van onze partijgenoten. Die, zowel aan, die voor ons natuurlijk aan de rechtervleugel zit. maar uh, laten we zeggen, als ik kijk naar de linkervleugel. of de, de, de vleugel van Heersbalien. allebei die mensen horen in onze partij. zijn wel degelijk van, van belang voor ons gedachtegoed. Maar goed, uh, en, uh, uh, Geert Wilders zegt wel. Uh, Hans Hille maakt er een puinhoop van op zijn ministerie. Ja, daar ben ik het niet zo mee eens. Er is een de week een debat geweest. En met één debat uh, ben je er nog. Uh, vind ik niet. Het is niet structureel. En ik weet wel van heel. Uh, dat is een, laten we zeggen, op zichzelf rustige man. Dat is een. Uh, als je hem ziet, dat is er wel in ieder geval uh, iemand die veel aanpakken, weet. Dus ik voorspel u dat, laten we zeggen, over een maand of 7-8, hij wel degelijk in staat is om dat ministerie met die vraagstukken daarin op te lossen. Nog een maand of 7-8 moet hij groeien? Zegt u daarmee? Nee, niet groeien. Gewoon aan het werk gaan, aan de slag gaan. Want je hebt allemaal wel eens een heel vervelend dossier in zo'n departement. En dat moet je aanpakken. Meneer Bontes, reageert u daar eens op? Nou, ik sta achter de uitspraken van uh, Geert Wilders voor 100%. En als u, Word, uh, wordt er binnen uw fractie ook zo over gepraat, die Hans Hillen dus een brekenbeen? Er is over die incidenten bij Defensies gesproken... en we hebben kennis kennisgenomen van wat Hillen heeft gezegd in de media over ons... Maar ik zou Geert Wilders zelf uitnodigen om hier dieper op in te gaan... maar ik sta voor 100% achter wat hij gezegd heeft. Mevrouw Intveld. Ja, ik, ik vind het uh, eerlijk gezegd wat meneer Wilders uh, van meneer Hille vindt... of hij hem aardig vindt of niet... Uh, als er fouten zijn gemaakt, dan is dat de zaak van de Kamer. Maar ik vind, ik vind het eerlijk gezegd jammer dat we het over dit soort dingen hebben... dat daar grote stukken over in de krant staan. Als je alleen al kijkt naar de drie grote thema's van vandaag... He, wat er in, uh, u heeft al genoemd, kernenergie, Japan... Uh, als je ziet wat er in Noord-Afrika gebeurt, in Libië... En als je het hebt over de toekomst van, van Europa, van onze welvaart... dan denk ik, dat vind ik relevante vragen. Relevanter dan uh, of meneer Wilders meneer Hille aardig vindt. Nou, en ik zou daar dat was mijn opvatting ook. Daar ben ik het zeer met u eens, want dat zijn veel grotere vraagstukken. Dus ik raak er ook niet ondersteboven van. Uh, vandaar dat die, de, de, de wereldvragen die vandaag spelen, maar ook de vragen in ons eigen land. Dan moet je dit soort dingen maar ja. een beetje zegt van goh, schouders ophalen en toch gewoon doorgaan. Goed, nou daar gaan we het uh, over hebben, over deze uh, grote vragen. Zoals u zei, wij laten het hier even bij voor wat betreft de kranten. Tros Radio 1. En Bert van Sloten sluit bij ons aan voor meer nieuws. Het laatste nieuws uit Japan over die kerncentrale. Want er is niet één centrale in de problemen. Het zijn er twee, je weet. Er is een complex daar met allerlei centrales. De Japanse televisie heeft zojuist gemeld dat die schaal waarbinnen de mensen geëvacueerd moesten worden, dat was 10 kilometer. Dat is opgeschaald naar 20 kilometer. Dat is dus allemaal in dat gebied bij Fukushima. Dankjewel, Bert van Sloten. En mocht er meer nieuws zijn in dit uur, dan houden wij u daarvan natuurlijk op de hoogte. 13 minuten over 11 is het. U luistert naar Trost We hebben vandaag aan tafel drie gasten. Sjaak van der Tak, hij wil voorzitter worden van het CDA. Sophie Intveld, hij is Europarlementariër voor D66. En Louis Bontes, hij is PVV Tweede Kamerlid. We gaan het over geld hebben. Uw geld, mijn geld. Onze pensioenen, onze lonen, onze belastingen. En of we daar nog langer iets over te zeggen hebben... of dat Europa het daarin voor het zeggen krijgt. De Europese regeringsleiders hebben gisteravond afspraken gemaakt... over de economie en de euro. Euro. Het noodfonds voor de euro wordt verhoogd. Voor Nederland gaat dat betekenen dat we niet meer voor 26 miljard... maar voor 50 miljard euro garant gaan staan. En er zijn ook afspraken gemaakt over harmonisatie. Dat is het meer op elkaar afstemmen van lonen, pensioenen en belastingen. Maar als een land zich daar niet aan houdt, dan volgen er geen sancties. Nou, Er zijn dus heel wat dingen besproken. Eerst maar eens even die afspraken over dat noodfonds. We staan ineens garant voor het nou, bijna dubbele bedrag. Niet 26, maar 50 miljard euro. Eh, meneer Bontes, kan dat? Dat zomaar, wat u betreft? Nou, de PVV-fractie is tegen het, uh, het noodfonds. Dus uh, zeker uh, tegen verdere verhoging. Dus dat is niet uh, zoals, uh, zoals wij dat graag zien. Als Waar waarom landen... bent u daar tegen? Nou, als landen in uh, die eurozone hun eigen broek niet op kunnen houden... dan uh, moeten er sancties volgen. En de, ul ja, de ultieme sanctie is of de, de maximale sanctie is uit die eurozone maar niet via een noodfonds uh, achteroverleunen zoals Griekenland doet. Het woord van uh, vangnet wordt het een uh, hangmat en uh, dat kan niet de bedoeling zijn. U bent sowieso tegen de, tegen de noodfonds, het noodfonds en dus ook tegen deze verdubbeling. Mevrouw Intveld? Ja, achteroverleunen, hangmat, dat is natuurlijk kletspraat. Uh, de Grieken die zijn ontzettend hard aan het werk uh, om hun economie op orde te krijgen. Uh, wat we hier moeten vaststellen is dat uh, de regeringsleiders... die bijeen zijn geweest gisteren, nog steeds niet verder komen... dan vrijblijvende afspraken. Er is niets nieuws uh, onderwerp. Onder wat er gisteren is gezegd. Uh, we hebben het al tien jaar over vrijblijvende afspraken. Het punt is, we zitten met z'n die, alle... die afspraak over dat noodfonds is niet vrijblijvend. Hè? Nee, daar nee, daar maar we juist, even juist, bij juist, houden. Nou. Ja, precies. Maar juist omdat er zo'n noodfonds wordt opgezet... en uh, ik denk dat dat op zich uh, nodig en verstandig is... want je wilt toch die euro stabiel hebben. Hè? Daar, daar hebben we allemaal baat bij. Uh, ook meneer Bontes. Het nou gaat ja, over Bontes, onze euro. Meneer Bontes ja. zegt, laten die landen die dat niet kunnen zelf maar hun Nee, op maar het punt, het punt is dat er elke keer uh, als er wordt gezegd van uh, landen moeten zich aan de regels houden... dan moet je ook sancties hebben. Als je afspraken maakt, maar je hebt geen sancties... is er ook helemaal geen stok achter de deur... om, uh, om zich aan die regels te houden. En je ziet dat, uh, dat alle landen daarvoor terugschrikken. Uh, ja, en op die manier is er natuurlijk geen solide onderbouw... voor die eurozone. Dat is heel zorgelijk. Uh, D66 zegt die, die afspraken die we eigenlijk al heel lang hebben... Uh, de Europese Commissie moet erop gaan toezien... dat die worden nageleefd. En de Europese Commissie moet... In Ingrijpen als een land dat niet doet. Dus Want op dit moment... Ja, op dit moment we gaan die afspraken we... gewoon helemaal niet ver genoeg. U mist die sancties de, daarin. De, de afspraken op zich uh, zijn goed. Zouden iets verder kunnen gaan. Maar het punt is, we, we gaan maar verder met het systeem... wat we nu hebben van de slager keurt het eigen vlees. Hè. De, de lidstaten nemen elkaar de maat. En dat doen ze dus niet. Uh, en dan kom je in de situatie waar we nu in zitten. En dat je eigenlijk een land niet echt goed tot de orde kan roepen. En daarom moet Europa daar kunnen ingrijpen. Ja, u zou wel sancties willen. Dan, dan die afspraken over die harmonisatie. De landen gaan dus hun lonen, hun pensioenen... En belastingen uh, meer op elkaar afstemmen. Uh, uh, gaan die afspraken uitsvergenomen? Nee, nou ja, nee, wat er, er staat in van dat we dat zouden kunnen overwegen, eventueel om dat te doen als we daar zin in hebben. Maar uh, kijk, als je, er staat allang in het Stabiliteitspact, waar, waar Nederland ook erg aan hecht, daar staat al, al sinds jaren in dat we moeten zorgen dat onze pensioenstelsels betaalbaar en houdbaar blijven. Hè? Ook uh, ja. in het licht van de vergrijzing. Even dat en Stabiliteitspact, ziet, dat regelt dat iedereen zijn begroting ook precies, op orde moet houden. Precies, je, dat je je huishoudboekje in orde hebt, dat je geen Maakte enzovoort. Eh, maar er staat dus ook in, je moet je pensioenstelsel op orde hebben. Nou, En landen hebben dat gewoon niet gedaan in de afgelopen jaren. En ik denk dat het buitengewoon belangrijk is... voor de euro's die wij allemaal in onze zak hebben... Eh, dat dat wel gebeurt. En nogmaals, als er geen stok achter de deur is... als Europa niet in kan grijpen... als landen zich niet aan de regels houden... en meneer Bontes, voor uw informatie... Eh, Griekenland heeft zich niet aan de regels gehouden... maar dat stabiliteitspact is afgezwakt niet door Griekenland... maar door Duitsland, Nederland... en Frankrijk. Uh, en het probleem is dat, dat als landen mekaar tot de orde moeten roepen, gaat het niet gebeuren. Ik ben uh, op zich blij. Als de artikelen, of, uh, de artikelen die ik gelezen heb tot nu toe, uh, naar aanleiding van gisteravond, als die kloppen, is dat er geen bevoegdheden worden overgedragen naar uh, Brussel. Dus geen overdracht daar waar het gaat om uh, pensioenstelsel, uh, daar waar het gaat om loonontwikkeling, daar waar het gaat om vennootschapsbelasting. Dat blijft allemaal in Nederlandse handen. Als dat zo is, ik ga dat van de week verder uitzoeken... want ik moet het hebben van de Twitter van Van Rompuy... die uh, de media is in is gegaan. Maar als dat zo is, is de PVV vakje daar gelukkig mee. Want ja, voor geen millimeter bevoegdheid uh, overdragen aan Brussel. Mm. Nederland moet baas blijven over zijn eigen land. En stel dat wij ervoor kiezen om mensen met hun vijftigste met pensioen te laten gaan. Ik chargeer even, maar stel dat dat zo is... en we willen 80% belasting betalen... is dat de keuze van, voor Nederland en aan Nederland en niet aan Brussel. Ik zie nou, u heel enthousiast en... knikken in nou, de ja, verte. Waar, het waar ik het eens ben uh, uh, uh, met de PVV op dat punt is... dat de loon en de uitkeringen op dit moment in eigen handen blijven. Waarom? Omdat die stelsels uh, nog gewoon niet op orde zijn. En als je stelsels niet op orde brengt... dan moet je ervoor zorgen dat dat in eigen land... maar de andere kant van de zaak is natuurlijk ook waar. Wij vervoer, laten we zeggen, wij uh, exporteren heel veel mooie dingen. Of het nou groenten zijn, of het nu bloemen zijn... of het nu fantastische exportproducten zijn... naar landen die natuurlijk gewoon in Europa... met z'n allen op een bepaalde manier van samenwerking hebben. En dan moet je gewoon een goede eurozone hebben... omdat die stabiel moet zijn in, in het vraagstuk. Het is, en dan, dan hebben wij er toch economie. ook baat bij dus als het die dan landen dan goed niet. gaat. En dus ben ik het daar met de PVV ja. niet eens. Ja, want dan maar, hebben wij de baas bij. De maar er is veld precies, dat het die landen goed gaan. Maar de spookverhalen van Brussel gaat ons vertellen... hoe wij onze salarisonderhandelingen moeten doen. Dat is onzin. Daar is nooit sprake van geweest. Maar je moet het eigenlijk zo zien. Op dit moment, we hebben 27 lidstaten. Dat zijn 27 notendopjes. Die hebben allemaal hun eigen kapitein. Die zijn allemaal eigen baas. En die dobberen zo'n beetje rond op de oceaan. Dat gaat goed zolang het mooi weer is. Maar als er een storm komt, zoals ja, de economische crisis... dan zit ik liever toch met z'n allen in een grote uh, oceaanstomer dan in een nooddopje. Want daar kan je wel je eigen baas zijn, maar je zinkt wel. En met nee, nee, nee. Louis Bontes daarover, dan zinken we wel, meneer Bontes. Een, een leuke metafoor, we zinken absoluut niet. Uh, landen die ook niet in de euro zitten, die, die zinken ook niet. Uh, als Griekenland, stel dat die uit die eurozone gaat, zinken we ook niet... Dus je kunt zeggen: van uh, wij zijn wel voor sancties, maar dan automatisch of semi-automatisch zo min mogelijk uh, politiek, of eigenlijk helemaal geen politiek. En dan kun je zeggen: van nou, uh, be bevries die, uh, bevries die uh, uh, structuurfondsen of cohesiefondsen of uh, ontneem stemrecht in de Raad. Er zijn allerlei mogelijkheden om sancties toe te passen. Maar, maar heel even, want u zegt: uh, we zinken niet en de andere landen zinken ook niet. Maar Griekenland is toch bijna gezonken? Ja, nou, Griekenland is gezonken en dan zouden ze hun eigen broek op moeten gaan houden door uit de te gaan. Maar wat betekent dat dan? Dat betekent namelijk dat je gewoon in het kader van de economie een slechtere euro krijgt. En een slechtere euro is slecht voor onze export, is slecht voor onze ondernemers. Het gevolg daarvan is dat inderdaad wij als Nederlandse staat minder geld in ons laatje krijgen. Dus waar sta je nou? Kijk, je, je, moet, je moet toch, hè, er, er moet een bestuur zijn euh, om die euro te besturen en solide te houden. Je kan je ook niet voorstellen uh, dat je de dollar hebt... zonder dat de regering Begins. in Washington zou zitten. Eh, en meneer Bontus, u zegt automatische sancties. Ja, daar is D66 ook erg voor. En dat betekent dus ingrijpen door de Europese Commissie. Dus ik ben blij vast te stellen dat maar, we het daarover eens zijn. Maar die politiek... En u zegt, u zegt van, hè, andere landen zitten er ook niet in... en uh, uh, uh, Griekenland gaat ook niet ten onder. Nee, maar uh, er is ook nog zoiets... Wat als de toekomst, uh, en als wij de euro niet hebben... en als de eurozone uit elkaar breekt... dan heeft de rest van de wereld ook geen vertrouwen meer in ons. En daar gaan wij uh, als Nederland, als open handelsnatie... Uh, enorm aan welvaart ja, inboeten. Maar, Even reageren. Maar, maar voorlopig dus. heeft Griekenland gepleit... voor uh, langere looptijd van de leningen en verlaging van de rente. Dat, dat is al een indicatie. Dat gaat, dat gaat weer verder geld kosten als dat gehonoreerd wordt... En dat betekent dat Griekenland achterover gaat leunen. En het wordt verder opgeschoven. Griekenland meer geld... ontzettend Grieke... hard hervormd, meneer Grieke, Bond. Griekenland dus pijnlijke hervormingen. niet aan het infuus liggen van de Nederlandse belastingbetaler. Wat zou u eigenlijk het allerliefste willen... met landen die niet aan hun verplichtingen voldoen? Wat ik al, uh, wat ik al zei, je kunt ze sanctioneren. Je kunt die structuurfondsen die Europa zo graag uh, uh, geeft, uh, je bevriezen. Je kunt de cohesiefondsen bevriezen. Je kunt ook zeggen, we ontnemen stemrecht in de Europese Raad. Of uit de eurozone zetten? Of uh, als in het uiterste geval uit de eurozone zetten. Dat zijn de sancties die je kunt Maar Dat is nooit, voordelig, dat maar dat soort, dat, dat is nooit voordelig voor de Nederlandse open economie. Want het, laten we zeggen: wanneer je daar geen stabiele afspraken hebt over geld, dan krijg je gewoon je geld wanneer je daar onderneemt niet binnen. En het gevolg is dat de Nederlandse staat daarvoor inderdaad... een enorm bedrag aan inkomsten, aan belastingen uh, gaat krijgen. En twee, dan wordt ons welvaartsniveau ook met z'n allen gewoon minder. Nee, en eens dat is daar is, wat, is want het is de verkeerde analyse. Het zou dus verkeerd kunnen aflopen voor nee, Nederland is, als het zo is gaat. Dat is bankmakerij. Ja. Uh, wat is bankmakerij? Het is, het is een feit dat we met, met Griekenland gaan op vakantie. We hebben uh, met Griekenland handelsrelaties. En dat betekent dus met een instabiele uh, euro op dat front dat dat geld niet binnenkomt. Ja, en We hebben ook handelsrelatie en de, en de, en de, de met Turkije... en e. dat, gaat ook, dat gaat ook op dat gebied uh, goed. Dus, maar uh, dat is wel het. een heel ander land... Met ik een correlatie ja. dat verband ja. niet. Ja. Ah, ja, ja. De, Grie de Grieken hebben Sophie ons de afgelopen in dagen ook geholpen... om de drie Nederlandse uh, helikopterpiloten vrij te krijgen. Dus wat dat betreft... Maar kijk, u zegt van sancties opleggen. Je kan allerlei sancties afspreken. De grote vraag is, wie gaat die sancties opleggen? En op dit moment is het systeem zo... dat de lidstaten over elkaar moeten besluiten. En dat gebeurt dus gewoon... Niet. En daarom zeggen wij als D66, je moet inderdaad... Uh, sancties die worden opgelegd door de Europese Commissie. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. We hebben in Europa in de afgelopen 60, 65 jaar... Hebben we het welvarendste, meest stabiele, uh, vrije continent ter wereld opgebouwd. En dat hebben we gedaan op basis van wederzijds vertrouwen. En het klimaat van wantrouwen en nationalisme... wat er op dit moment heerst... waarbij andere, uh, andere nationaliteiten als karikaturen worden neergezet... is heel slecht voor onze toekomst, meneer Bontes. Maar als het aan de als de D66-fractie ligt, dan gaat uh, Nederland bruisend op in Europa. Daar ben ik van overtuigd. En dat vinden ze allemaal prima. Dat is en wij bruist, zijn voor het behoud van Nederland en de <laughs> Nederlandse soevereiniteit. En zo simpel is ja. dat. En er gaan geen verdere bevoegdheden meer naar Brussel. Met het verdrag van Lissabon hebben we al bevoegdheden overgegeven. Dat doet ons nog steeds zeer. Een groot deel van de Nederlandse bevolking wilde dat niet. Maar hoe gaat u twee dan die derde, sancties opleggen, meneer, twee derde meneer derde met, Want daar geeft twee, u geen antwoord Twee derde, op. derde met een opkomst van twee derde wilde dat, wilde dat niet. Ja. En het is toch gebeurd en toch zijn er bevoegdheden overgedragen. Ja. Wij zeggen van hier en niet verder. Maar en dan zou ik eventjes antwoord geven op die en vraag die, van die, die sancties. Die sancties worden automatisch opgelegd. Door wie? En, wie? en dan zou een, een organisatie kunnen zijn. Dat zou misschien wel... Ja, de Europese Commissie. De Europese nee, Centrale ja. Bank kunnen. Waarom dan nou altijd die commissie? Het zou, het zou kunnen, maar het zou ook de Europese Centrale Bank kunnen zijn. Het is namelijk geen politiek instrument. Het is een technisch raadse... Okay, maar u, u, u bent het dus met me eens, begrijp ik, meneer Bontus, dat oh, nee, uh, dat het niet meer werkt, dat de lidstaten elkaar de maat... En elkaar sancties opleggen, dat doen ze namelijk gewoon helemaal niet. Want in het verleden heeft niet alleen Griekenland alle regels, maar ook al alle lidstaten hebben dat gedaan, ook Duitsland. En er worden geen sancties opgelegd en dan helemaal niet aan de grote landen. Nou, dat is wel... Dus, en die, dus en die... u bent het met me eens dat er een onafhankelijke instantie moet zijn die dat doet. Ja, tech, ja technisch rationeel, met aut die automatisch in werking treedt als je ziet dat er een aantal uh, zaken overtreden worden, bijvoorbeeld begrotingstekort. Als je ziet dat dat te ver oploopt, dan moet je automatisch op maar de rente... Dat, kunnen trappen. Maar daarvoor geeft en, is, is, is dan de, de bevoegdheid voor? over aan de, centrale, aan de Europese Bank. Dan moet nee, je dus, wel als Europa, en dat is het punt wat hier speelt... dan moet je dus wel als Europa een instantie die bevoegdheid geven... om die sancties ook daadwerkelijk te treffen. En, en zou... momenteel is dat in het, in het politieke aanhand. Dus je moet wel, en ik vind dat wel, dan kun je niet zeggen van Europa... Uh, doet er niet meer toe. En Griekenland moet allemaal niet. Oh. Dan moet je daadwerkelijk politie op daarop. Oh, dat, dat, dat is een beetje over van soevereiniteit natuurlijk, nee, nee, meneer Bontes. Nee, nee, nee, nee, nee hoor. het is technisch rationeel en er zitten geen politieke keuzes aan. Je maakt een aantal indicatoren. En bij uh, overtreding van een indicator, dan gaat er een rood lampje branden en dan ga je daarop interveneren. Die onafhankelijke ja, maar in de, de, organisatie. Maar wat wij niet willen, ja. is dat een politieke unie ontstaat die landen aan gaat tasten op politiek niveau. Nou, in hun soevereiniteit. Ja, nou, heb ik, nou wil ik even... Uh, want, want uh, premier Rutte heeft gezegd... wij leveren geen soevereiniteit dat komt, in. Dat, dat heeft hij dat waard klopt. op gezegd. Heeft hij gezegd, nou. Ja, gelooft dat u dat hem? Komt. Ja, ik heb geen enkele aanleiding om niet te geloven... maar er is van de, week, of de komende week is er een debat... Met, uh, met de minister en waarschijnlijk ook met de minister-president... en de vertegenwoordigers van de Commissie Europese Zaken. Dus we gaan het met hem doorpraten daarover. Maar ik kan niet anders wat er nu in de media staat uh, dat, uh, dat geloven. De zaak van het ja, nou Ja, dat is inderdaad een feit. Waarom? Omdat feit dat alle landen hun pensioenstelsel... Uh, hun uitkeringsstelsel echt een ander is dan wat van ons... en nog niet op orde hebben uh, op dat vlak. Ook wij hebben in dat verband nog wel als Nederland een heleboel te doen. Dus dat is logisch dat je dan in de bevoegdheid natuurlijk bij Nederland laat. Maar het is wel in het belang nog van iedere ondernemer van elke Nederlander dat we wel een heel goed Europa krijgen op dat vraagstuk waar het gaat om de economie en de sociale vraagstukken van de economie. Ja. Nou, Sophie ja, het het, het daar punt is daar, daar, daar zijn ze het met z'n 27, he, die regeringsleiders rond de tafel wel over eens. Maar volgens gaat het erover. Zijn die afspraken bindend of gaan ze allemaal weer naar huis en houdt niemand zich eraan? Uh, D66 is er groot voorstander van dat we uh, in Europa bindende afspraken over bandbreedtes maken. He, dus niet dat Brussel gaat bepalen uh, uh, wat de Wordt of hoe het pensioenstelsel is georganiseerd. Maar wel dat je aan de hand van bepaalde criteria zegt... Eh, iedereen moet dat pensioenstelsel op orde hebben. Dat moet betaalbaar blijven. Dat je daarbij overigens dat er in vrijwel alle landen... de pensioenleeftijd omhoog zal gaan... dat lijkt me redelijk onvermijdelijk Europa of geen Europa. Maar Dat doet het er wel toe dat we inderdaad... wanneer die afspraken zijn gemaakt... en het eerste, uh, laten we zeggen, eigenlijk het springende punt hier is... dat de begrotingsstelsels en de begrotingsregels... we daaraan eerst moeten voldoen. En dat moet je volgens mij, want dat ja. is het meest belangrijk in het kader van die eurozone. Maar goed, de afspraken eurozone. zoals die nu gemaakt zijn... zijn, we maken nog geen bindende afspraken. Gaat dat, dat. Gaat dat er erg. nog wel van komen, mevrouw ja, Inveld? Uh, ik, want er is ik, natuurlijk ik, weer een nieuwe top, eind Ik denk niet dat het ervan gaat komen. Ik vind het uh, zorgelijk om te zien dat de Europese regeringsleiders... nog steeds niet hebben begrepen uh, hoe urgent het is... dat als wij ook voor de toekomst, he, als Europa mee wil draaien in de wereld... want wij zijn ontzettend met onszelf bezig. Uh, er heerst een wind van nationalisme. Iedereen kijkt naar binnen is eigenlijk notendopje. De wereld draait intussen gewoon door. Ja. China ontwikkelt zich, India ontwikkelt zich, de Verenigde Staten krabbelen heus ook wel weer een keer op, dat doen ze namelijk altijd. De vraag die wij onszelf moeten stellen in Europa is, blijven wij maar met elkaar concurreren en muren tussen landen optrekken, of willen wij als Europa mee, als speler in de wereld, om onze eigen welvaart te bouwen? Ja, ja maar met, die, heet, li want, met uh, die lijn ben ik het eens, Wat je, wat je ziet hè, dat Nederlandse ondernemers steeds meer in Azië ondernemen steeds meer in Zuid met Zuid-Amerika ondernemen. Dus het is van belang dat we daadwerkelijk een sterke euro krijgen. Dat is goed, goed voor ons belastinggeld, goed voor onze lonen... goed voor onze pensioenen. Ja, ja. Dus de richting is wel goed... maar het stelsel is nog niet op orde, dus moet je het stelsel eerst op orde brengen. Tot slot nog heel even over dit onderwerp. De Socialistische Partij denkt aan een referendum... over deze verregaande economische uh, afspraken in Europa. Meneer Bontes, hoe, hoe denkt uw partij daarover? Zou dit een referendum waard zijn wat u betreft? Nou, ik zal het echt beter moeten beoordelen. Ik moet er langer naar kunnen kijken. Want ik heb het, zoals ik gisteravond zei, van Twitter, van Van Rompuy... wat door alle media is overgenomen. Maar ik moet het echt beter gaan bestuderen. Wat voor ons cruciaal is, is geen overdracht van bevoegdheden. Soevereiniteit. Het lijkt erop dat dat in stand blijft. Mm. En als dat zo is, is er geen aanleiding voor Dan rekening. zou er geen referendum nodig zijn. En mevrouw Intveld, uw, uw partij is natuurlijk wel heel erg van de democratie. Ja, ja. Zou u er een referendum over aandurven? Wij, wij, wij durven altijd alles aan de kiezer voor te leggen. We zijn nooit bang voor de kiezer, in tegendeel. Uh, maar je moet even kijken van waar... Er is inderdaad uh, op dit moment nog helemaal geen overdracht van, uh, van bevoegdheden. Uh, ik denk ook niet dat je voor elke overdracht van uh, bevoegdheden... Uh, een referendum hoeft te houden. En je moet, he, je, het moet wel een referendum zijn waarbij mensen kunnen beslissen. Nou, dat lijkt me op dit moment nog volstrekt niet Z aan de orde. Zijn ze daar in Europa ook een klein beetje bang voor? Want Nederland heeft natuurlijk geen goede Over... naam, net als Frankrijk, op het gebied van de referenda. Nou, wij nou zeggen ze, nee. uh, ik geloof, de, de, de, de, er zijn allerlei andere zaken waar Nederland in de afgelopen jaren heeft dwarsgegeven. maar dat referendum neemt niemand ons kwalijk. Integendeel, iedereen zegt, ja, het was heel spijtig, dat nee, maar dat is democratie en wij zijn niet het enige land. Uh, hè, in Ierland, in Frankrijk hebben ze het ook gezegd, andere landen hebben ze ja gezegd in de referendum. Dat vindt iedereen volstrekt normaal, dat oh, dat is ja. geen probleem. Goed, inmiddels is het uh, half twaalf. U luistert naar Trollskamer Breed. Maar we hebben beloofd u ook op de hoogte te houden... van het laatste nieuws rond de situatie in Japan. We gaan weer even naar Bert van Sloten. En dan gaat het vooral over die kerncentrale die in Fukushima staat. Uh, ik praat daar ook eventjes over met Henny van der Veren. Japan-deskundige. En uh, die kijkt hier voor ons uh, de hele dag al naar de Japanse media... de Japanse televisie. We hebben net gemeld dat uh, het gaat om twee kerncentrales. Dan zien we in beeld voortdurend vier... mag ik het oneerbiedig zeggen blokkendozen. Daarvan is er één ingezet. Stort, ja. Is die tweede kerncentrale, staat hij op datzelfde terrein? Ja, wat de Japanse tv uh, toont is eigenlijk dat die zes kilometer naar het zuiden ligt. Uh, dus niet op hetzelfde uh, het terrein staat. Uh, dus de berichten zijn wat verwarder over, maar zoals ik het begrijp... heb je een, uh, een nucle nucle nucleaire faciliteit waarvan uh, één gebouw nu ontploft is met de nodige gevolgen. De andere reactor, die zou een stuk naar het uh, zuiden staan. Die is ook in het problemen. En rond alle twee was eerst een uh, cirkel van uh, 10 kilometer aangegeven... Uh, waaruit men geëvacueerd moest worden. En die cirkel is nu net uh, uitgebreid naar 20 kilometer. Uh, dat... Als je een cirkel van 20 kilometer uh, krijgt... dan valt het hele gebied daar natuurlijk onder. Waarvanuit dat gerekend is, is niet duidelijk. Hè, maar het gebied is uh, duidelijk uitgebreid. Ja, en laten de autoriteiten verder iets van zich horen? Bijvoorbeeld de Japanse regering, heeft die er al wat over gezegd? De uh, Chief Cabinet Ministry, uh, uh, Secretary, uh, zoals dat heet... is uh, eigenlijk de, de perschef, maar heeft ook een andere rol in het kabinet... heeft een uh, uh, verhaal uh, verteld dat uh, alles wordt ingezet... om uh, de situatie onder controle... Te brengen, wat niet erg hoopgevend is op zich. Uh, en opgroepen om vooral rustig te blijven. Uh, mensen buiten die cirkel van 20 kilometer moeten uh, ook binnen blijven. Uh, dat is ook al te eerder te sprake gekomen. Uh, daarnaast hebben we gezien dat er een uh, kabinetszitting uh, uh, geweest is waarin uh, de ministers uh, spraken over een uh, extra budget. Uh, voor deze uh, de begroting voor deze crisis. Ja, en volgens de BBC, maar dat hebben we niet bevestigd gekregen vanuit Japan, is voor het gebied ook de noodtoestand uitgeroepen. Ja, dat heb ik op de Japanse televisie nog niet gezien. Dat zou dus elk uh, moment kunnen gebeuren. Uh, en ik heb dat nog niet in de krant gezien, maar ja, dat ligt wel in de reden om dat te doen. Uh, ja, goed. Uh, dan is dit het verhaal rondom de kerncentrales. Dat is al heftig uh, genoeg. Ondertussen blijft de aarde beven en schokken. En er is ook een tweede tsunami, of een, een nieuwe tsunami-waarschuwing weer uitgegaan? Ja, uh, aan de ene kant hebben we te maken natuurlijk met uh, naschokken uh, aan de oostkust uh, die doorgaan. We zien op de Japanse tv dan ook constant uh, flesjes van uitbevingen, waaronder ook uitbevingen aan, meer aan de westkust, waar ik, uh, we het vanmorgen ook over hadden, in Nagano en in Niigata, hè, andere uh, provincies die nog niet getroffen waren... Uh, met de grote uh, kracht van gisteren. Met de grote klap van gisteren, moet ik zeggen. Hè, die, daar is nu ook weer een, waarschijnlijk een naschok geweest. Maar de aarde is daar nog steeds niet rustig. En elke schok in zee kan natuurlijk weer een uh, van daar die waarschuwen uh, natuurlijk. Ja. En uh, het leger, zien we ook, wordt massaal ingezet. om Ja, uh, vanmorgen te helpen. was er al sprake van 50.000 mensen die uh, gestuurd zouden worden. Ik zag al uh, helikopters uit uh, andere delen van het hoofdeiland van Japan, van Honshu, uit uh, Hamamatsu, daar uh, optreden. Er zijn nog uh, relatief weinig uh, ooggetuigenverslagen en camerateams uh, in de regio. Uh, of de informatie wordt nog verwerkt, uh, verwerkt dat kan natuurlijk ook. Uh, ik denk dat het nu langzaamaan komt. Nu is het weer uh, donker uh, ondertussen in Japan. Dus veel nieuw uh, materiaal, beeldmateriaal zullen we niet krijgen. Hè, maar de beelden in, in de totaliteit, zou je kunnen zeggen, behalve de uh, massale waterstromen, zien we dat uh, grote delen van steden in brand uh, stonden. Vanmorgen waren er meer dan 200 branden natuurlijk. Uh, maar het uh, hulpwerk wordt natuurlijk ook gehinderd door gebrek aan elektriciteit, gebrek aan water voor de mensen die dakloos geworden zijn. Etcetera dus nog een hoop te doen. Ja, precies. En de beelden komen langzaam tot ons. En contact krijgen met het gebied is ook heel erg moeilijk. Heeft allemaal met de wijze van Japanse hulpverlening te maken. Want de hulpverleners gaan voor. Vandaar dat wij ook vrij weinig en vrij sporadisch informatie uit het gebied krijgen. Dank u wel, meneer Van de Veren, in ieder geval dankjewel. voor deze eh, informatie. Kan ik er verder nog bij zeggen dat eh, de Japanse regering... ook officieel om hulp heeft gevraagd. In ieder geval aan Groot-Brittannië. En het nieuws over die kerncentrale... niet dat houden we nou lettend in de gaten. dankjewel Bert van voor jouw update. En mocht er reden voor zijn in dit uur... dan komen we natuurlijk weer bij Bert van Sloten terug. U luistert naar Troskamer Kamerbreed. We hebben Sofie Intveld aan tafel, Europarlementariër voor D66. Louis Bontes, Tweede Kamerlid voor de PVV. En Sjaak van der Tak, die nu burgemeester is van Westland... maar graag voorzitter wil worden van het CDA. We hadden het zojuist over de besprekingen in uh, de Europese Unie. Uh, de Eurotop, er waren leiders bij elkaar... maar die hebben met elkaar ook de kwestie Libië uh, besproken. Um, ja, Nederland heeft uh, geen beloftes gedaan... en dan refereer ik even aan het vrijlaten van de drie militairen uit uh, Libië. Heeft geen beloftes gedaan aan Libië voor vrijlating van die drie militairen. hebben we premier Rutte gisteren vrij absoluut horen zeggen. Maar Griekenland heeft voor ons onderhandeld, mevrouw Intveld, Dat zei u net ook al, hè? Griekenland die heeft dat gedaan. Zouden wij iets aan Griekenland beloofd hebben? In ruil voor ja, eerlijk die onderhandeling. Ik, ik heb er niet bij gezeten. Maar ik, ik zou me niet kunnen voorstellen. Wat uh, in, in dit soort situaties. Is het ook helemaal niet ongebruikelijk. Dat landen elkaar bijstaan. En ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen. En ik ken de Grieken ook wel een beetje. Dat ze zouden zeggen: Nou, we doen dit alleen maar. Uh, nou, niet alleen maar. De, uh, maar als er wat, wat voor terugkomt. Griekenland nee. heeft het, natuurlijk een grote schuld. Het zou ik, fijn zijn als we ja, de rente nou, zouden Griekenland, over te betalen. Jawel, maar Griekenland. Ja, maar dat wordt. Bij, door, door, door de 27 lidstaten besproken. Niet alleen maar Nederland. Want uh, Griekenland is... Um in tegenstelling tot wat veel mensen denken... is heel hard bezig met hervormingen. Maar dat is heel moeizaam. Want he, Mensen moeten ineens wel heel veel pijnlijke hervormingen slikken. Dat is terecht, dat moeten ze ook doen. Ja. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. U denkt dat er iets, het wel. Uh, iets nou, dat uh, lijkt in return niet. is gegeven nee. Nee. Zeg maar voor die onderhandeling? Het was misschien ook wel een hele slechte gedachte nee. van me. Maar goed, um, uh, er is onderhandeld. Al, althans, er is gesproken over Libië door de Europese leiders. Uh, ja, Frankrijk is wel heel erg zijn eigen gang gegaan hierin... He, door de Libische de oppositie in één keer al te erkennen. Meneer Bontes, hoe kijkt u daarnaar als Frankrijk dat zo in zijn eentje doet? Op de eerste plaats uh, ben ik ontzettend blij. De PVV-fractie is ontzettend blij dat de drie militairen uh, gezond en wel uh, terug zijn. Allemaal zijn we Fantastisch er. Fantastisch uh, is dat. Uh, Frankrijk die, uh, heeft kennelijk zijn eigen koers uh, gevaren, maar dat is goed recht van Frankrijk. Het is een soeverein land. En als die zegt van ja, we verbreken de, de banden met, uh, met Libië, we spreken alleen nog met de opstandelingen dan is dat hun, hun zaak en hun goed recht. Wij zijn niet voor uh, Europees buitenlandbeleid. En als uh, Frankrijk uh, haar eigen koers vaart, daar waar het gaat om buitenlandbeleid... is dat hun goed recht. Zou dat niet sterker geweest zijn, meneer Van der Tak... om één Europees geluid te laten horen in de richting van Libië? Ja, uh, laten we zeggen, als je altijd met elkaar een uh, standpunt hebben... is dat altijd uh, natuurlijk uh, sterker. Maar ik mag toch ook zeggen dat ik hier vind dat de Nederlandse regering... een zeer groot compliment verdient. Met de wijze waarop heel, in de, laten we zeggen, eigenlijk niks naar buiten is gekomen... over hoe er onderhandeld is via de Grieken... om uiteindelijk onze uh, Nederlandse militairen weer gelukkig terug te krijgen. Dat is dus een mooie zaak. Maar het is altijd als Europa beter, zeker in, in internationale kwesties... dat je één geluid laat horen, één policy la, laat klinken. Dat zou in dit geval ook beter zijn, mevrouw Hintveld. Dat Europa zich als Europa opstelde in de richting ja, van absoluut. Libië? Ja, absoluut. Ja, nee. D66 streeft al sinds jaar en dag naar uh, een Europa dat met één stem spreekt op het wereldtoneel. Omdat je dan simpelweg uh, meer in de melk te brokkelen hebt. En uh, het is natuurlijk uh, buitengewoon verheugend uh, dat Nederland erin is geslaagd. Uh, inderdaad met, met goed en discreet onderhandelen. om die drie mensen vrij te krijgen. Maar je hebt natuurlijk, he, stel dat dat niet zou lukken. dan heb je toch als Europa veel meer gewicht in de schaal te leggen. dan als uh, één land. En het is natuurlijk. Ja, ook met die erkenning is het... Is het uh, ik, ik, ik kan me wel iets voorstellen bij de beweegredenen van Frankrijk... maar het was zoveel beter geweest als we dat gemeenschappelijk als Europa hadden gedaan. Want dan, uh, ja, dan kan je echt ook iets teweeg brengen. Ja. En daar zal uh, Gaddafi ook eerder naar luisteren. Nu of? heeft Europa wel gezegd, we staan open voor een no-fly zone. Ja. Voor een beslissing daarover. Hè, dus dat er daar niet meer uh, gevlogen mag worden. Als er natuurlijk een uitspraak van de VN over is. B bent u het daarmee eens? Moet er inderdaad een no-fly zone komen? Meneer Bons, mag ik het eerst aan u voorleggen? Het zou kunnen, het is een, het is een optie. En, uh, en als die er komt, dan is dat goed als daar een, een VN-resolutie aan de grondslag uh, ligt. En dan is één Europese uitspraak daarover ook wel prettig? Nou, dan is het de uitspraak van de VN en dan moet vooral de NAVO uh, moet in beeld komen. Die zou dat gaan, uh, moeten gaan organiseren, maar wil je zover gaan... dan moet er wel sprake zijn van ja, excessief geweld, genocide. Dat je zegt van ja, tot hier en niet verder. Pas, pas dan mag het. Pas dan. Want het is natuurlijk wel ernstig, een no-fly ja. zone. In feite is het bijna een oorlogshandeling. Ja, ja, maar maar dat je dat... moet het wel ja, maar... handhaven natuurlijk. Ja, maar in het, kader van ja, me, in, het, in het kader van de bescherming van mensen... en datgene wat eraan enorm onderste pla uh, plaatsvindt in dat land... waar het regeringsleger in ieder geval uh, op straat... naar die enorme onderste veroorzaakt... Waar mensen niet het recht, vrije recht hebben... om al, al, in ieder geval te proberen voor hun recht op te komen... waar het gaat om het vestigen van alles niet. Dat zullen we, zullen we hopen. Want we moeten het richting, en dat is mijn grootste zorg... we moeten wel richting de democratie gaan. Want het zou ook wel mogelijk zijn dat ze weer in extremisme vervallen. En dan hebben we natuurlijk een veel groter probleem met z'n allen. Dus in het kader van de no-fly zone vind ik het wel goed. Moet natuurlijk een VN-resolutie aan de grond nog zeggen. Moet natuurlijk gedaan worden met in het kader van de NAVO. Maar het is wel verstandig met die policy met elkaar te doen. Sophie veld daarover? Ja. Nee, nou dat, daar, daar sluit ik me bij aan. Uh, u heeft overigens gelijk he, een no-fly zone. Dan, dan, dan, ja, dat is in wezen al een militair ingrijpen. We hadden ja. in het Europees Parlement in de liberale fractie uh, deze week een aantal vertegenwoordigers. Van die oppositie uh, bij ons. Uh, en die zeiden: ja, we willen wel een no-fly zone, maar we willen geen troepen geen uh, op de troepen. grond. Um, en we willen geen directe militaire interventie. Uh, maar ja, goed, ik ben geen militair expert, maar de mensen die het weten kunnen, die, die zeggen mij toch wel: van ja, zo'n no-fly zone moet je toch ook uh, militair handhaven. Dus je komt er inderdaad bijna ja, niet ja, we aan. we hadden dus... hier vorige week Hans van Balen aan tafel. Ja. En uh, die zei het ook keihard: uh, ja. no-fly zone ja. betekent gewoon dat je vliegtuigen de ja. lucht uitschiet ja. Ja. op het ja. moment dat ze daar zijn. Nou, ja. en de, de vraag is inderdaad, he, van uh, wanneer komt dat punt. En, en eerlijk gezegd, uh, de, de, de consensus begint toch te groeien... dat, uh, dat dit moet gaan gebeuren. Want ja. uh, Gaddafi die schiet op zijn eigen mensen. En uh, of je dat als genocide of niet kwalificeert... Uh, er is daar sprake van heel veel uh, geweld tegen zijn eigen bevolking. Nou, in dat uh, verband ben ik wel uh, benieuwd, meneer Bontes. Want u zei, als er sprake is van excessief geweld... Ja, hoe ver mag het aan, gaan? Moet u denken aan genocide... En uh, daar Genocide recht, maar, de volkermoord. Ja, dat, als je echt uh, steden gaat bombarderen, uh, ja, dan, uh, dan kom je op dat moment ja, maar... uh, terecht. Maar deze, in deze fase... Ligt uh, nee, wordt, wordt. de grens bij u ergens anders, ik ben, ik, ik ben zelf niet in Libië geweest, hoor, maar volgens de berichten wordt er ook gebombardeerd. Dus dan vraag je je af hoeveel verder je nog moet gaan. Er worden Overigens... wapenopslagplaatsen gebombardeerd. Begrepen mensen, heb, ja. Er worden ook op, me, op mensen geschoten. geschoten. Ik bedoel, oh, uh, en, en je moet je ook afvragen, hè, want meneer Van der Tak zegt, zegt zeer terecht van uh, democratie of niet. Wij hebben ook als Europa belang bij een, een, een stabiel uh, en vreedzaam en democratisch Noord-Afrika. En daarom denk ik dat het buitengewoon belangrijk is... dat wij uh, onze rol spelen in de processen die daar gaande zijn. Um, en dat je, uh, dat je dus ook... He, wat ook die hele kwestie van die erkenning van de oppositie... Uh, uh, ik denk dat we er alle belang bij hebben om te zorgen dat, dat we daar een aanspreekpartner bij hebben. En dat je ook invloed hebt op het proces wat hierna komt. Ja. Om te zorgen dat dat inderdaad een democratisch proces wordt. Met ja. uh, verkiezingen, uh, wijziging van de grondwet. Uh, heel heel grondwet even dat tot soort ter zaken. afsluiting van dit punt, meneer Bontes. Uh, heeft u vertrouwen in dat wat erna komt in landen als Egypte, Tunesië, uh, uh, nou ja, dit soort landen, Libië? Ik hoop dat het goed gaat. Mensen zijn de straat opgegaan voor meer vrijheid en meer democratie. Ja. En ik hoop dat dat ook uh, gaat lukken natuurlijk. Ja, nou, maar er zitten wel risico's in. Er ja. zitten wel risico's in. En ja, dan moet ik toch dat voorbeeld van Egypte noemen. Uh, iedereen was ontzettend blij hè, van nou, uh, nu komt de democratie. Maar als je ziet wat de afgelopen week gebeurd is met kopten in Egypte. Er zijn de 13 uh, vermoord, uh, meer, uh, ruim honderd gewonden kerk in band gestoken. Uh, dat is dan niet de democratie die wij da, da, voorstaan. Dan gaat het over moslimfundamentalisme. fundamentalisme. Hè? Ja, maar er zijn wel meerdere groeperingen in, uh, in Egypte die dat voorstaan. Ja. Nou, ik vraag het ook omdat uh, Geert Wilders vandaag in de NRC zegt... dat uh, deze ideologie, deze cultuur onverenigbaar is met democratie. Dat betekent bijna dat het niet beter kan worden daar, als, als het klopt ja, wat hij zegt. Ja, Bent u, dat, denkt u dat? Ja, ik denk het wel. Islam en lijkt, lijkt, democratie staan Dat lijkt me onzin, eerlijk gezegd. Er is geen, geen enkele aanwijzing voor dat dat, dat dat zo zou zijn. En ik denk, ik, ik was wel geraakt door... We hadden een discussie over, over Libië en meer in het algemeen Noord-Afrika... in het Europees Parlement. En een collega van mij uit een van de voormalige Oostbloklanden... die zei van... Ze zei, ik kan me nog herinneren dat in 1989 West-Europa ook over ons zei. Van, nou ja, ze kunnen deze mensen democratie eigenlijk wel aan? Zijn ze daartoe wel in staat? En ze zegt, het heel pijnlijk, om te zien dat er weer hetzelfde wordt gezegd, terwijl maar mensen de, de straat op gaan, hun leven geven voor de vrijheid. Maar, ja, de ja, maar daar heb ik wel zorgen over, hè? want ja, we, we kennen dat soort landen natuurlijk toch wel met een grote stammen. Uh, met een aantal flinke stammen die enorm invloed hebben... op welke staatsvorm dan ook. En welke kant gaan dan die stammen uit? Gaan ze inderdaad, wat mij betreft... en wat het CDA betreft, de kant uit van de democratie... en dat moet je in Europa ja. bewerkstelligen. Ja, maar gaat het de andere kant op, dan hebben we nog een ja. veel ja. groter... probleem Maar op dan, op dan heb je er dus ja. juist een groot belang bij... Precies. om te zorgen dat je in gesprek bent... Ja. dat je de hand uitsteekt. De, dat. Dat je helpt. En juist, ik denk ook dat juist onze collega's uit Oost-Europa... daar een belangrijke rol kunnen spelen... omdat die weten uh, hoe moeilijk dat ik is. Wat dat... die zaten toen ook met de communisten... die niet ineens verdwenen. He, de, de, de voormalige mensen van de dictatuur. Maar, dus die hebben met dat soort processen ook ervaring. Ja, en, okay. Maar ik denk dat iedereen binnen Europa mm. op basis van de democratie... daarom een grote bijdrage kreeg vanwege de stabiliteit ja. we, in dat vlak van de wereld. En we volgen het met zorg. Het is inmiddels kwart voor twaalf. Bert van Sloten van de NOS sluit zich weer bij ons aan. Ja, klein uh, update en uh, op zich wel geruststellend uh, nieuws. Dat komt van het uh, Japanse persbureau Kyoto. Dat uh, zegt dat die beschermende behuizing... Hè, je hebt, uh, in zo'n kerncentrale heb je een huls, dan heb je nog een huls eromheen... En uh, kortom, er zijn allerlei veiligheidszones. Maar die beschermende behuizing rond de kern van de reactor... die is niet beschadigd. En dat is op zich wel goed nieuws. Veiligheidsexperts hebben dat vastgesteld in Japan... en hebben dat laten weten aan het Japanse persbureau. Dat is inderdaad geruststellend. Dankjewel. Bert van Sloten, voor nu. We gaan het nog over het CDA hebben, meneer Van der Tak. Want uh, u bent uh, uh, een van de belangrijkste kandidaten voor het CDA-voorzitterschap. Er zijn zes kandidaten. Vorige week hadden we hier Rutte Peetoom aan tafel. Zij en u worden wel een beetje als de twee belangrijke kandidaten gezien. Um, waarom zou u een betere voorzitter van het CDA zijn dan zij? Nou, uh, het is in eerste plaats uh, denk ik wel goed om te zeggen van, dat ik uh, uh, toch voorsta... Eén, dat er een aanpak is. Ik ben een aanpakker. Hè. Dat heb ik in Rotterdam laten zien en nog meer in het Westland. Ik ga maar u meteen onderbreken, want het is zo'n simpele vraag. U wilt gekozen worden, ik ben de, de CDA-kiezers moeten het doen. U, waarom zou u een betere voorzitter zijn dan zij? Ik denk dat ik een aanpakker ben. En dat is zij niet. Ik, ben, ik vind Laten we zeggen, Rutte een fantastisch mens... Maar het gaat hier nu natuurlijk wel om onze partij is ver weggezakt. In steden en dorpen. En je moet nu met een aanpak komen, met een koers komen... om ervoor te zorgen dat onze partij weer voor staat. Dat en... is één. En twee, het gaat ook om kracht... Kun je die partij in beweging uh, brengen? Dus ik denk ook wel dat ik de afgelopen 15 jaar uh, als bestuurder, als wethouder, als nieuwsburgemeester heb laten zien van waar ik naartoe wil. Uh, en ik denk dat het verstandig is dat er dan inderdaad mensen zijn die zeggen, nou wij kiezen voor die aanpak. En bovendien zegt Douglas terpsta op mijn website, ik ben ook een mensenmens. Mens, dus ja, wat dat er gaat, een uh, probeer mensenmens. een mensenmens. Mens, dus uh, uh, uh, uh, uh, in die zin... Uh, Hoor ik ook in het CDA dat er heel veel mensen zijn die teleurgesteld zijn op allerlei vraagstukken. Dus ik probeer ook vanuit die kant te zeggen: aanpakken, mensen, mens. Misschien is dat wel een mooie combinatie. Het is wel een hele klus, hè? CDA-voorzitter Ja, het is niet wat je, laten we zeggen, een, een zodanige klus die wat mij betreft niet alleen maar door één voorzitter gedaan zou moeten worden. Ik ben voor het formeren van een team met de voorzitter als aanvoerder. Want je ziet heel sterk dat de vraagstukken van Limburg... en de vraagstukken van Friesland en de vraagstukken van Rotterdam of de vraagstukken van in het Westland weer anders zijn... Uh, uh, en die verschillen van elkaar. En je moet als partijorganisatie in dat verband minder van Den Haag zijn... maar meer van stad en land om ervoor te zorgen dat ja. je daar je voeling op hebt. Maar en goed, koers met zo'n zo enorme klus... wilt u dan ook nog burgemeester blijven van Westland? Ja, omdat ik vind dat ik het niet alleen moet doen. Uh, dan, dan, en, dan wordt het toch een beetje een deeltijdfunctie. En, dan, dan wordt het een, zo, ja, dat was sowieso in de profielschets. Stond namelijk dat de voorzitter ging uit van drie dagen. Dat vind ik te veel. Daarom formeer ik een team. En ik vind dat dat team belangrijk is om juist met die regio's, juist met die steden een aanpak te ontwikkelen. waar het CDA op vraagstuk als de rechtsstaat, criminaliteit, veiligheid. Uh, maar ook aan de andere kant de sociale zekerheid weer een betrouwbare partij wordt. Ja. En dat is voor mij van wezenlijk belang. Nou ja, dus niet in je uppie, maar met z'n allen en in dat verband als team. En dan kun je dat in bijvoorbeeld, wat mij betreft, in twee dagen doen. Ja, ik vraag het u ook omdat wij uh, naar aanleiding van uw komst vandaag naar ons programma. een mailtje kregen van de CDA, uh, van de D66-fractie uit uw gemeenteraad in Westland. Ja, ja. En en die melden dat ze, ja, ze vinden het heel goed vinden als u nevenfuncties heeft als burgemeester, Maar die zouden wel aan het burgemeesterschap geleerd moeten zijn. En zij vragen zich af of het voor het Westland, het CDA... en voor u zelf wel zo handig is om deze functie nou te combineren... Ja. met uw voorzitterschap van het CDA. Ja, nee, dat vind ik een hele, hele mooie. Ik vind ook de D66-fractie mag dat doen. Uh, laten we zeggen, dat vind ik een heel prima uh, punt. Want je mag mij altijd scherp houden op dat soort vragen. Dus daar niet ik ook Maar wel geeft er dan ook eens maar, antwoord op? Nou, wij hebben uh, in het Westland de afspraak gemaakt... dat de burgemeester vijf nevenfuncties mag vervullen. Die heb ik ook nu. Ik doe nu... Be, ik ben nu, uh, laten we zeggen, in raden van toezicht uh, van, uh, van, uh, van onderwijsinstituten, uh, van bestuursacademies uh, en nog meer vraagstukken. Dus dan moet dus daar iets anders ik, afvallen. Ja, daar, die vijftien gaan er dan uit. Aan en daarvoor vijf. zet ik deze, uh, deze voor in de plaats. En dan heb ik één burgemeesterschap en een, een mooie, uh, belangrijke baan, de klus van mijn partij. Die ik al vijf jaar op uh, fantastische uh, het mogen dienen als wethouder en als burgemeester. En nu wil ik de partij weer een beetje helpen... om deze bijdrage te leveren. Ja, mevrouw Ik zou het eigenlijk om willen draaien. Want er is ook binnen onze eigen partij natuurlijk discussie over... van of je uh, bijvoorbeeld het burgemeesterschap kan, kan combineren... met een politieke functie. Maar ik denk dat, uh, dat het probleem er natuurlijk in ligt... dat wij in Nederland nog steeds de anomalie hebben... van uh, benoemde burgemeesters. En net doen alsof die politiek neutraal zijn. Dat is natuurlijk onzin. Dus uh, ik zou zeggen, laten we dat toch maar eens keer weer gaan nadenken over die gekozen burgemeester... Ja. dan kunnen ze gewoon <lacht> politicus blijven. Maar ik heb een andere vraag aan meneer Van der Tak. Maar wat ja, ik, ik vind het wel leuk om zo aven... even te reageren. <lacht> ik... <lacht> ik, ben... ik volg dit natuurlijk gewoon als buitenstaander... en wens het CDA de allerbeste voorzitter toe. Um, ik vraag me alleen wel af... Van... ik krijg de indruk dat het toch wel gaat om een, een functie van politiek leiderschap. Terwijl uh, bij ons is de voorzitter ja. uh, is, is, is een heel andere functie. En ik vraag me zo langs af waar eigenlijk het politiek leiderschap van het CDA zich bevindt. Nou, dat ja. is wel een mooie vraag. Nou, dank ik u geef wel het graag voor de eventjes door. Ik daarvan. Dat hoor je ook van de leden. Dus ja. dat vind ik wel, uh, dat is zo. Dat ja, is wie een is punt, eigenlijk het? de leider van het CDA? Uh, nou, momenteel is onze eerste man in het kabinet gewoon de vicepremier is Maxime Verhagen. Daar kunnen we lang en breed over praten. Maar dat is voor mij uh, in ieder geval uh, de eerste. De ja. fractievoorzitter Siebrand van Haas, maar Buma, met het CDA-gedachtegoed en zijn fractie houdt het kabinet op dat punt op scherp. Daar is op dit moment helemaal niks meer uh, van te zeggen en niks meer over te zeggen. Want de nieuwe politieke leider komt natuurlijk aan de orde... op het moment dat je kandidaat voor de Tweede Kamer vaststelt. En dat en is niet automatisch, één... Maxime Verhagen? En dat laten we zeggen, Maxime is daar natuurlijk die, die vandaag uh, aan de slag is. Maar er kunnen de komende jaren natuurlijk uh, dingen voordoen... waardoor je denkt als partij, op basis van de koers, welke leider hoort uh, daarbij? Ja, dus dus maar Maxime is... Verhagen is het voorlopig? Maar Maxime Verhagen is vandaag onze man. En twee, dan nog eens even goed over ja, nou, de, ik wil, ik wil de koos burgemeester. Ja, ik wil eerst eventjes een reactie van meneer Bontes okay. daarop. Want uh, het, het CDA is, is een beetje een instabiele partij, lijkt het aan het worden. Toch meneer Bontes, dus dan als hoe, ik het zo hoor. Hoe het CDA uh, hun organisatie optuigt, wie ze kiezen als voorzitter... en hoe dat te combineren valt, dat is een zaak voor het CDA zelf. En dat is uh, echt niet aan mij om daar uitspraak over te doen. Maar vindt u het een stabiele partij? Het CDA is een uh, stabiele partij in de zin dat daar waar het gaat om het regerige akkoord waar ons belang ligt, dat, uh, daar zijn we mee bezig met elkaar en dat gaat uh, volgens afspraak ga ik vanuit. Men houdt zich aan de afspraak en zolang men dat doet bent u tevreden. Zo is dat. Ja. Het uh, is goed ja... te horen dat dat in ieder geval een stabiele partij is hè, op dat vlak, uh, want ja, de regering doet het toe wel in dit land. De andere kant van het vraagstuk is dat wij... Uh, op allerlei onderwerpen een nieuwe koers uh, moeten uitzetten. Ons verhaal moet weer duidelijk worden. Ja, nou, op... laten we het dan eens over die koers hebben. Want wat, wat is de koers van het CDA? Althans, wat is de koers die u zou voorstellen? Ja, mijn koers zou inderdaad als je de analyse maakt van de laatste jaren... de laatste tien jaar, dan is het toch wel degelijk zo... dat een deel van onze kiezers, met name de rechtervleugel... in ieder geval richting de wat rechtere, uh, laten we zeggen, de wat rechtere kiezers zijn gaan. Maar ook wel aan vraagstukken die ik te maken op, het, op de linkerkant... die we wat zijn verloren. He, als je in, in uh, laten we zeggen, 1986 en 94, zei waar staat het ja, uh, CDA voor wat betreft de sociale zekerheid, dan was dat als het ware een soort verzekering. Dat was duidelijk, dat was helder. En ik zie op, op het punt van de rechtsstaat dat wij onduidelijk zijn. Dat we te veel water in de wijn doen. Dat we te uh, genuanceerd aan het worden zijn. Dus in het kader van en, criminaliteit en, dus, en integratie maar... moeten we die kant uh, weer voeren. Dus dat en dan staat wordt dus gekozen burgemeester. Maar ik was vast... wel voorzitter. Ik was altijd voorzitter geweest van die gekozen burgemeester. Als een van de, ja. de weinige burgemeesters ja. in het CDA. Nou, ik ben van Hartelijk welkom bij D66. Nee, dat gaan we niet doen. We ook dat, dat, dat wordt een beetje lastig. Op het moment dat iemand voorzitter wil worden van het CDA, om je dan ook nog bij D66 gaat en te gaan Dus Daar zie ik wel weer verschillen met betrekking tot de liberaliteit eh, van, van het libertijnse gedachtegoed, waar ik absoluut niet voor sta. Weliver... Maar toch even over die rechtsstaat. Want u zegt van eh, mensen hebben daar twijfels over gekregen. Wij hebben daar te veel water bij de wijn gedaan. Eh, als je nou toch het regeerakkoord bekijkt, dan wordt daar toch behoorlijk streng eh, ingegrepen. En dat is mede door de invloed van de PVV natuurlijk in het uh, regeerakkoord terechtgekomen. Het CDA is daarmee toch al een stuk naar rechts opgeschoven? Wij zijn daar op dat punt vandaag duidelijker in... Uh, maar de koers moet verder en dieper. Wilt u, het gaat, wilt u dan het, nog het gaat, Nou, Mag ik eens een voorbeeld duiden? In het kader van criminaliteit, als het gaat bijvoorbeeld om inbraken... als het gaat om geweld, wordt in dit land te weinig opgelost... Dus in het hele stelsel als zodanig zitten dus actoren, waardoor er te weinig opgelost wordt. Ik heb uh, bepaalde landsdelen in, uh, in Duitsland gezien, die halen op dat vraagstuk van die criminaliteit, maar ook in de aanpak. Halen een hoger, uh, laten we zeggen is een hoger oplossingspercentage. En dat moet wat, wat ons betreft niet van... zoals het vandaag, 7, 10 uh, procent... maar naar ongeveer 20, uh, 30 procent... zoveel mogelijk. En dus twee, eigenlijk zegt u daarmee... de afspraken zoals die nu in het regeerakkoord liggen... zijn wat u betreft onvoldoende? Nee, juist niet. Want ik vind dat die afspraken in een goede richting duiden. En je kunt niet het land in één keer... op dat vlak uh, veranderen. Maar de richting moet wel zijn, het moet scherper en duidelijker. Maar daar moeten ook andere elementen tegenover staan. Zoals? Een voorbeeld zoals... ik vind dat Hens-Tiers daar altijd heel duidelijk is geweest. Alleen mensen in een cel dat, dat, dat werkt niet. En zeker waar het gaat om jongeren. Want ongeveer 70% recidiveert, hè, is herhalingscrimineel. Ernst en je je moet eerst even... noemt u nou die naam. Dat is een belangrijk iemand voor u. Hè? Ja, dat is een heel belangrijk iemand voor mij. Omdat ik een, een buitengewoon wijze uh, man vind op het, op het vraagstuk van de rechtsstaat. Ja. En op het sociaal cultureel cultu cultu cultu gedachtegoed. Maar deze uh, buitengewoon uh, uh, wijze man was tegen het regeerakkoord... waar u par eens. partij in is gaan zitten. Ja, dat ben ik met u eens. Waar ik dus voor was, die keuze wel heb gemaakt in de constellaties... Was die zich voordeed. Hè? Want er was geen andere keus van wel of niet. Maar de keus was. In dit verband vind ik Ernst Balin, die juist die nieuwe koers naar 2020 moet formeren op die rechtsstaat... wel dat die een hele grote bijdrage daaraan kan leveren. Heeft u hem daar al over uh, gebeld? Ik ga, nee, ik ben nog geen voorzitter. Dus dan, ik moet je, je moet pas op het moment bellen dat het het er doet. Er zullen ook mensen zijn die zeggen... Uh, met het zich koppelen aan Ernst heers probeert deze van de tak gewoon een beetje cda CDA'ers... en de mensen die bezwaar hadden tegen het regeer- en gedoogakkoord... voor zich in te nemen, in te palmen. Dank u wel. Uh, het feit is dat ik voor alle CDA's sta. Uh, dat wil ik laten zien met deze uitspraak. En het heeft niet zoiets met even vlug een uh, stemmetje winnen. Dat is altijd mijn overtuiging uh, geweest. Als u, als u aan mensen vraagt van Goh, wie is Sjaak van der Takken, kijk maar naar op mijn website waar Doekle Terpstra over mij zegt... dan ben ik nooit een echte rechtse vleugel variant uh, een mens geweest. Ik heb altijd gezeten in de vraagstukken waar het gaat op de rechtsstaat... waar het gaat om sociale zekerheid, waar het gaat om onderwijs. Daar heb ik altijd uh, een brede volkspartij voor gestaan. U, u zegt ook uh, dat u vindt dat het CDA... de sociaal-economische vraagstukken centraal moet stellen. Meer dan het tot nu toe heeft gedaan. Daar heeft het dus aan ontbroken de laatste jaren. Ja, dat vind ik in de kern van de zaak wel. Uh, bij ons, zoals ik al zei, uh, in de 80 en de 90 jaren was het... Uh, in zekere mate, wanneer je naar de 80 jaren... was het gewoon een vertrouwenspunt van het CDA. Als je als in het kader van sociale zekerheid dan wist de kiezers waar we stonden. En ik vind dat we dat uh, vraagstuk wel weer moeten... Domen. Kijk naar het pensioenvraagstuk. Kijk hoe het vraagstuk gaat om arbeid en inkomen. En loonafspraken. Uh, Daar moeten wij wel weer een hele sterke partner worden. U heeft uh, nog even de tijd om, uh, om steun te genereren. We hebben begrepen dat inmiddels Rut Petoom gesteund wordt door acht provincies. Hoe zit het met uw uh, steun? Ja, dat vind ik grappig. Want ik, uh, uh, het punt daarbij was dat uh, uh, Rut die acht provincies al heel snel had. En ik ben er op het allerlaatste moment uh, heeft mijn kandidaat gesteld. Maar ja, we hebben maar twaalf provincies. En Ja, bij het, ja, maar heb je... Heb je, heb je Twee, uh, laten we zeggen, twee situaties, uh, twee provincies nodig... of vijftig uh, leden of tien gemeentelijke afdelingen. En uh, doordat ik er zo laat ben ingevlogen... ga ik er nu vol voor om juist die CDA-leden... want die brengen hun stem uit, niet de provincie brengt hun stem uit, maar met de CDA-leden, om ervoor te zorgen dat ik daar probeer een meerderheid te ja, krijgen. U, u gaat alle zaaltjes in het land af? Wij gaan proberen zoveel mogelijk, door middel van sociale media... door middel van bezoeken, in ieder geval... een te laten zien. Leden laten overtuigen van... Kies mij. Nou, kijk eens aan. Dat was dan toch wel even een mooie hartekreet nog zo op de valreep. Dank. Ik wens u veel succes. En natuurlijk ook al uw andere medekandidaten met het CDA-voorzitterschap. En ik dank ook onze andere gasten. Sofie Intveld en Louis Bontes. Dank voor uw komst naar deze studio. Daarmee eindigt deze uitzending van Tros Kamerbreed. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk even op onze website troskamerbreed.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie Roelien Axel, Lisbeth Witteman en de Roy... Techniek Renskrijgsman, tot volgende week. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Herakles Excelsior. Die bal bij de eerste paal. Roda Aze. Via de benen rolt die bal dan over de doellijn. En Vitesse in 1-0 voor de thuisploeg. En langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.